Met het NOS-journaal. Ministers aan te pakken die te weinig doen tegen patiënten die niet komen opdagen. Ze hopen dat de ziekenhuizen het zelf regelen, maar als ze het niet doen, overweegt ze ziekenhuizen te verplichten boetes op te leggen aan patiënten. In een brief van de Tweede Kamer schrijft Schippers dat veel ziekenhuizen al maatregelen nemen. Zo maken sommige ziekenhuizen bewust te veel afspraken, andere sturen patiënten herinneringen, bijvoorbeeld met een sms, en andere leggen patiënten boetes op. In een ziekenhuis in Den Haag is na het invoeren van boetes het percentage gemiste afspraken te gedrongen van 7,5 naar 4. PvdA en PVV willen de hypotheekregels voor twee verdieners versoepelen. Volgens de twee partijen zijn de eisen die de autoriteit financiële markten aan deze groep stelt te streng. Banken kunnen een boete krijgen van de AFM als ze te veel geld uitlenen. PVDA en PVV willen nu dat twee verdieners met een inkomen van tussen de 30.000 en 40.000 euro toch meer geld kunnen lenen. Ze roepen minister Spies op om in te grijpen. Een TBS'er is anderhalve week geleden tijdens een verlof ontsnapt aan zijn begeleiders. Het landelijk pakket heeft dat bevestigd. Het gaat om een man van 29 die werd behandeld in een kliniek in Portugal. De TBS'er ontsnapte op 30 maart en is nog niet gepakt. Het OM zegt de zaak niet naar buiten te hebben gebracht omdat ze dachten genoeg aanknopingspunten te hebben om de man aan te kunnen houden. Er is daarom ook geen signalement verspreid. In een loods in Den Haag hebben de douane en de Fiat 50.000 liter sterke drank ontdekt. Er lagen tienduizenden flessen whisky, rum en wodka in de ruimte opgeslagen. Over de alcohol was geen accijns betaald. De drank werd 30 maart onderschept tijdens een doorzoeking op een Haags bedrijventerrein. De eigenaar van de loods wordt verdacht van accijnsontduiking. Er zijn geen arrestaties verricht. De Fiat doet onderzoek naar de herkomst van de drank. Het weer, eerst op veel plaatsen zon, later kan er een bui vallen. Het wordt vandaag een graad of 12. Dit was het NOS-journal. Dit is Wijnaldswaan bij de ANRB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat file tussen de afrit Haarlem-Zuid en knalpunt Raasdorp, 3 kilometer. De A22, Velze-Beverwijk. In de Velze-tunnel is aan beide kanten maar één rijstrook open. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa. Assim você me maakt, als je me maakt, Ai je me maakt, als me maakt, als je me maakt, als je me maakt, Ai, je me maakt, als je me me vai A falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, maakt, delícia, delícia, assim me me mata. Ai, se eu te pego, ai,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 Thank yeah. yeah. Misschien. Dan ben je vrij Het spel begint en dat het einde is gegeven Maar blijft blijft vrij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen En toch speel je dit spel alleen